En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. En welkom terug bij ZFM Live op deze zonnige maandagmorgen vanuit de ZFM Studio in Zandvoort. We begonnen het tweede uur met Ray Conniff en Memories are made of this. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag ook dit tweede uur uw presentator zijn. Ik heb nu klaarstaan... Een nummer uit Frankrijk van een Grieks-Franse zanger. Uh, immens populair, uh, eind vorige eeuw, begin deze eeuw. We hebben het natuurlijk over Georges Moustaki... met zijn allerbekendste nummer Le Métèque. Avec ma gueule de métèques, de juif errant, de pâtres grec, Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins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 Nous ferons de chaque jour, toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Josh Moustaki, le Maytech. U heeft het beschikt in de gaten als u ook het eerste uur geluisterd hebt. Er zit wat meer Frans in dan uh, ik normaal draai uh, in dit programma. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Tour de France op dit moment uh, door Frankrijk toert. En vandaar ietsje meer Franse muziek ook in dit programma. Maar we blijven natuurlijk ook luisteren naar onze artiesten van de dag. Uh, onze Brigitte Kaandorp uh, hier uit de regio. Met haar nummer... Uh, heus wel weer goed. En Brigitte zelf doet de intro van dit nummer. Sorry, ik ga een vrolijk lied voor u zingen, dames en heren. Omdat uh, het lied behelst de boodschap. Het komt allemaal heus wel weer goed. Dat leek mij toch wel belangrijk vanavond. Omdat er zoveel dood en ouderdom in zit. Maar uh, ja, ik dacht, ik wacht even. Want ik wou eerst het toontje hebben. Omdat ik moet beginnen. Oh, ah, als je. Ja, dat is goed. Oké, okay, ja. Als je midden op het woeste water in een lekker roeiboot zit En één riem is afgebroken en de schuimkoppen zijn wit En het is koud en bijna donker en het wordt zwaar in je gemoed Dan moet je toch gewoon maar denken, het komt allemaal wel weer goed Als je mee bent op safari, maar je bent ineens je groepje kwijt want je was even gaan plassen, ergens in de openheid En een kudde wilde buffels draagt je langzaam tegemoet Dan moet je rustig blijven zitten, komt allemaal wel weer goed Het komt allemaal Crisis, hangt je boezem op de grond, krijg je rimpels in je knieën en steeds slapper wordt je kont. En je wordt nooit meer nagefloten hoe hip en jeugdig je ook doet. Dan moet je toch gewoon maar denken, komt allemaal wel weer goed. Als je ziek en bijna dood bent, en je hele lijf doet zin. Je ligt aan twintig slangen, want je adem haast niet meer. En je plas drukt in een stoma. Gezongen. Het komt allemaal wel weer goed Maar je schiet zelf in een depressie En in je schoenen zakt de moed En de mensen gaan naar huis toe Zodat je zelf ook wel moet Dan moet je toch maar blijven hopen Dat allemaal wel weer goed Want dan rij je s'nachtje je straat in En alle buren zijn naar bed En je doet de folder open een auto op bed, en je gaat heel zacht de trap op, en daar liggen ze in bed. Alle drie, zo lief te slapen. Ja, dat was Brigitte Kaandorp. Het komt allemaal wel weer goed en daar gaan we dan ook maar vanuit. In het eerste uur draaide ik een nummer van Mathilde Santing, Lonely at the Top. Natuurlijk het origineel van Randy Newman. En nu heb ik de meester zelf klaarstaan, Randy Newman, met ook een van zijn beroemde liederen. Ik vind dit ook een prachtige tekst. Het heet God's Song. That's why I love mankind. Randy Newman. King slew Abel. Seth knew not why. For if the children of Israel supposed to multiply Why must any of the children die So he asked the Lord And the Lord said Man means nothing He means less to me cactus flower, the homeless yucca tree, he chases 'round this desert. Cause he thinks that's where I be, And that's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee. From the squalor and the filth in the misery, how we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. And the Jews we have the jamboree the Buddhists and the Hindus join on satellite TV, pick the four greatest priests, and they began to speak, say Lord, the plague is on the world, Lord, no man is free. Temples that we built in, to you tumbling into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, and the Lord said, I burned down your cities. How blind you must be I take from you your children and you say How blessed are we You all must be crazy To put your faith in me That's why I love mankind Randy Newman met zijn prachtige nummer God's Song. Uh, we gaan wat Duits draaien, heb ik nog niet gedaan. In het eerste uur ook niet, dus hoog tijd voor uh, het betere Duitse lied. En daarvoor staat klaar Udo Jurgens die terugkijkt op de eerste helft van zijn leven met het lied Lebe wohl, mein halbes leben. Wohl mein halbes Leben, wir heben unser Glas. Es gab Licht und es gab Schatten und wir hatten Streit und Spaß. Mhm. Träume, die im trüben Fischen, sind inzwischen ausgeträumt. Und den Safe der großen Liebe haben die. aus einander streben lass uns immer hilfe geben wenn das herz um hilfe schreit bis zum abend unserer zeit natuurlijk Severin, de artiest naam van jo Josiane Grisot die in 1971 met dit nummer uh, Un bank un arbre, une rue, voor Monaco het Eurovisie Songfestival won. Dan weer terug naar Spanje. De groep Mossedades, die ook succesvol waren bij het Eurovisie Songfestival, uh, maar nu een ander nummer van hun Me Ciento Seguro, oftewel ik voel me veilig. Me he pasado la vida como un náufrago. He quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido. De ayer, la aardappel, de tu color. He pasado la vida haciendo con comor. Apostando a mi fe de jugador. Ahora puedo sentarme junto al amor. Y en tus brazos hacer nuestro rincón Pasarán las mañanas. Kilómetros de amor met One Moment in Time. En daarvoor Mossedades met Me Siento Seguro. Uh, Ellen ten Damme, die op dit moment uh, de titelsong van uh, het Tour de France programma De Avondetappe zingt, een Nederlandse vertaling van Les Passagers van Berry, uh, staat nu klaar uh, met Duits repertoire. Ze zingt van haar CD Berlin, Koningin van Frankrijk Tausend Kleider jeden Tag winkt dich dir bis du mich gerne magst. du mit deine Überzeugung nur so rein würd ich die königin von frankreich sein würd ich die königin von frankreich sein dann zog ich alle tausend Kleider aus ein hochzeitsfest mit dir im großen braus. in meine hände sacht und fein, würd ich die königin von frankreich sein Mit Freundin an stiegenden Tresen, mit Wortwechsel bis tief in die Nacht. Und heb ich mal das gleiche Buch gelesen, dann lasst mich aus, weil jeder lacht, zum Lachen gibt es hier keinen Schein. Dat was uh, Ellen Tendamme, het multitalent met uh, een live-opname uit Berlijn. Koningin van Frankrijk. Ja, nu we het toch over Frankrijk hebben, is het wel tijd voor een onvervalste Tour de France klassieker. Joe Dassin, Les Champs-Élysées.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 Ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la Concorde un orchestre a mis le tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour oh,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 Ja, Auchan's, oh, champs Joe Dassin, een echte klassieker. En dan alweer voor de laatste keer deze ochtend, eh, Brigitte Kaandorp. Ja, ik heb lang getwijfeld tussen ik heb een heel zwaar leven of Andries Knevel. En het is uiteindelijk toch wel het laatste geworden. Omdat ik de tekst, die andere ook wel, maar deze nog meer uitermate humoristisch vind. Brigitte Kaandorp met... Andries Knevel Het nummer gaat over een nachtmerrie Het gaat niet altijd goed met mij Vaak zelfs ronduit slecht Meestal ben ik met mezelf En alles in gevecht Toch denk ik vaak als ik weer boos Mijn voordeur stoepje boel. Wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel Hoef te doen ben ik vaak verdrietig, heb ik het weer eens verbruikt Zo is het weer aan met iemand, zo is het weer uit Maar zelfs al zit ik snikkend op een bank in het planzoen, Dan denk ik, fijn dat ik het niet met Andries knevel hoef te doen Ik ben ook eens opgenomen, want ik was volkomen knots Ik sneed mezelf met messen en ik zat onder de kots Ik riep toen ze me haalden voor het gekke paviljoen als ik het dan maar niet met Andries Knevel hoef te doen Liever met een paard of met een schaap of een kameel Dan dat ik mijn lakens met Andries Knevel deel Liever midden in de nacht in een moeras verdwaald Dan dat Andries Knevel plots zijn ding tevoorschijn haalt Ik word liever in een ufo door een marsman meegenomen Dan dat ik Andries Knevel tot een hoogtepunt volkomen Buitenwijk, tongen met Henk Binnendijk Al was ik dan waarschijnlijk helemaal geel en groen Als ik het maar niet met Andries Kneevel hoef te doen Ik zie me op mijn sterfbed eindelijk tot rust Al die nare angsten van me eindelijk gesust En denk terwijl mijn dierbrun droevig om mijn sponden staan. Als ik het nooit met Andries Knevel heb gedaan Dan sta ik voor de hemelpoort en word daarop gewacht Door God en zo en al mijn hemel Als ik het niet dacht Ik zie hem staan en God zegt Je mag heus naar binnen gaan Maar pas als je het eerst Ja, dat was Brigitte met Andries Knevel. Uh, een andere Nederlandse zanger, Sander de Bisonnier, uh, heeft uh, ontzettend veel geschreven, mooi repertoire. Dit is een vertaling van het nummer van Pratique Bruel, Je te le dis quand même. En bij Sander de Bisonnier is het geworden van jou. Zie de op in je ogen, waar komt dit ineens vandaan? Waarom zag ik het niet eerder, waarom komt dit nu pas aan? Vroeger konden we nog praten, vonden wij altijd een weg. Nu wordt er nog wel gesproken, maar eigenlijk niet zoveel gezegd. Weet je nog ons eerste streven? Het was samen wij alleen. Tegen alles op de wereld, dwars door alle muren heen. Leg je handen in de mijne. Ben jouw liefde nog niet kwijt. Misschien kan jij het niet meer vinden, maar het zit er nog altijd. Hoe kan ik niet verder gaan? Jij bent toch het hart van mijn bestaan. Er is iemand in dit leven waar ik steeds opnieuw van hou. Van jou. Waarom heb ik niet begrepen, waarom heb ik niet gevoeld? Dat je langzaam bij me wegdreef, dat de liefde was bekoeld. Laten wij opnieuw beginnen, wat gebeurd is, is voorbij. Ik weet het klinkt misschien wat simpel, maar wat overblijft zijn wij. Ja, hoe kan ik niet verder gaan? Jij bent toch het hart van mijn bestaan. Er is iemand in uw leven waar ik steeds opnieuw van hou. Van jou. ...van jou. Dankjewel. Ja, een enthousiast publiek voor Sander de Bisonnier. Uh, het laatste Portugese nummer van deze ochtend... ...is uh, het nummer Faro van Christina Branco. Was, uh, Christina Branco. Dan uh, gaan we naar een uh, bekend nummer van Jacques Brel, Voir un ami pleuré, in het Nederlands door Herman van Veen gezongen als liefde voor later. Maar ik heb hier een uitvoering van een landgenote van uh, Jacques Brel, namelijk de Belgische uh, zangeres Lara Fabian. En zij zingt dus Voir un ami pleuré. Bye. Mm -hmm. Wat mij betreft een prachtige uitvoering van dit op zich al prachtige lied. Lara Fabian, de Belgische zangeres. Voir un ami pleure. Er is nog tijd voor één nummer totdat we dadelijk gaan afsluiten. En dat wordt Phil Collins met A Groovy Kind of Love. Ja, en zo, beste luisteraars, komen we aan het einde van uh, het programma van deze maandag, de 7e september. Deze zonnige 7e september. Ik hoop dat de muziekkeuze u een beetje bevallen is. En uh, wat mij betreft, uh, hebben we weer een luisterafspraak. Volgende week maandag, dezelfde tijd, 10 tot 12, zelfde zender ZFM. En zoals te doen gebruikelijk gaan we er natuurlijk uit met de Pasadena Dream Band met Zandvoort.